2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De nationale kinderombudsman Dullaert is geschokt... door het besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro... het land uit te zetten. Volgens Leers zijn er geen argumenten om voor Mauro... een uitzondering te maken op het beleid. Dullaert vindt dat het huidige beleid in strijd is met het kinderrechtenverdrag. Hij zegt dat het beleid moet worden aangepast. De advocaat van Mauro reageerde zo op het besluit van Leers. Af waarom hij zo lang naar die zaak heeft moeten kijken. als dit zijn reactie is. Op dit ogenblik wachten we af wat het openbaar debat in de Tweede Kamer op 1 november op gaat leveren. Als, uh, als het in Nederland uh, nergens lukt, dan willen we inderdaad een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Mauro is nu 18 en woont in een Limburgs gezin. Hij kwam acht jaar geleden alleen naar Nederland. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft de NAVO gevraagd om tot het eind van het jaar te blijven. De NAVO heeft tot nu toe steeds gezegd dat de missie op 31 oktober stopt. De Overgangsraad zegt dat het bondgenootschap niet kan worden gemist bij de zoektocht naar Seif al-Islam. Die zoon van de overleden dictator Gaddafi werd lange tijd gezien als de opvolger van zijn vader. Verder moet de NAVO helpen bij het opsporen van Gaddafi-aanhangers, zodat die kunnen worden berecht. De NAVO wijst erop de missie is bedoeld om burgers in Libië te beschermen... en dat eenlingen geen doelwit zijn. Italië verhoogt de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar in 2025. Tot nu toe lag coalitiepartner Lega noord dwars. In ruil voor de toestemming zijn er volgens Italiaanse media... gisteravond afspraken gemaakt tussen premier Berlusconi en coalitiepartner Bossi. Premier Berlusconi zou rond de jaarwisseling opstappen... gevolgd door vervroegde verkiezingen in maart... Verhoging van de pensioenleeftijd was voor Berlusconi het grootste obstakel... voor de nieuwe economische hervormingen in Italië. Volgens correspondent Bas Mesters is het lang niet zeker dat Berlusconi ook echt opstapt. Het is opvallend dat twee kranten hetzelfde verhaal vertellen... dus er zal wel iets van een kern van waarheid in zitten. Maar het is nog bevestigd, nog ontkend door Berlusconi of Bossi. En je weet met Berlusconi en Bossi dat ze altijd weer op hun plannen kunnen terugkomen. En als hij terugtreedt, dan doet hij dat niet om definitief terug te treden. Dan doet hij dat om weer een goede kans te maken bij volgende verkiezingen. Hij of een kandidaat die hij dan zal lanceren. Italië staat onder grote Europese druk om zijn schuldenberg aan te pakken. Vanavond hebben de regeringsleiders van de 17 eurolanden landen cruciaal overleg over een oplossing van de schuldencrisis. Afgelopen weekend lieten de Franse president Sarkozy... en de Duitse bondskanselier Merkel duidelijk blijken... dat ze weinig vertrouwen hebben in Berlusconi. De politie ziet de chauffeur van de geldtransportwagen... waaruit gisteren in Ridderkerk een groot bedrag verdween, als verdachte. Wij gaan ervan uit dat de chauffeur een rol heeft gespeeld... bij uh, nou ja, ofwel de diefstal ofwel de overval. Maar wat zijn rol precies geweest is, dat is ons nog wel onduidelijk. Maar we zien hem wel als verdachte. Er zijn geen sporen van geweld. Na aanleiding van de beelden is ook een tweede verdachte naar voren gekomen. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De chauffeur en de andere verdachten zijn nog steeds spoorloos. We besluit het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Middagtemperatuur rond 14 graden. Morgen verandert er weinig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Door werkzaamheden net over de grens in Duitsland... staat er een file op de A76 geleend richting Duitsland. Er staat voor de grensovergang 3 kilometer. Verkeer in de regio Eindhoven, onderweg naar Aken of Keulen... kan het beste omrijden via Venlo.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 Voor een 7-achte Fjordcruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op HollandAmerica.nl.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 Beleef de oorspronkelijke gastvrijheid met het hele gezin op de boerderij. Kijk op austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbert Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. En waarom moet ik nou een uitzondering maken in dit ene geval? Ik snap de politieke druk, ik zie dat ook, maar dat mag voor mij niet de aanleiding te zijn... om te zeggen, nou dan nou rommelen we maar in dit geval een beetje aan. Het mag niet leiden tot welkeur. de wind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zich bijzonder uh, voor een verblijfsvergunning van Maro ingezet. Uh, vandaag werd bekend dat hij uh, niet in Nederland mag blijven. Dat de minister Lees dat besluit heeft genomen. Is het nu einde oefening? Nee, en ik was ook uh, erg verbaasd toen de minister naar buiten kwam... bij een vertrouwelijk overleg uh, waar je toch secuur met elkaars mening moet omgaan. En dat hij toen al heel hard de conclusie trok dat Mauro terug moet. Terwijl wij toch een ander verhaal hebben gekregen, voorgeschoteld gekregen tijdens dat overleg. Uh, dus ja, ik mag niet uit dat uh, overleg uh, klappen, maar het was niet de conclusie uh, die ik uh, had getrokken. En ik heb dat nog eens bij anderen gepeild uh, die in dezelfde vergadering zaten. En die deelden dat met mij. Dat niet de deur dicht was, maar dat uh, uh, leers toch nog zou kijken naar een een of andere mogelijkheid uh, voor een uh, studievisum. Oké, okay, nou we horen zo precies wat er aan de hand is. Hij is jong en wint nogal wat prijzen, speelde ooit orgel... maar is intussen helemaal naar de piano overgestapt. En sommigen zeggen, hij zou zomaar een Wiebi Soyadi kunnen worden. Hannes Minnaar, goedemiddag. Is dat een mooi vooruitzicht? Um, ja, misschien. <laughs> en We nu het eerlijke antwoord. We hebben heel lang gediscussieerd over de vraag... of dat een compliment of een belediging ja. zou zijn. <laughs> nou, Wiebi is, is, is denk ik heel goed in wat hij doet. Uh, maar wat ik doe is, is toch weer uh, ja, net anders. Dus is het, ik, kom, ik probeer vooral me, me, mezelf te worden. Goed, blijf ja. vooral jezelf. Ook de gast Peter Verhaar. Als oprichter van Alex Beleggingsbank zit al jaren in de financiële wereld. In Europa is het vandaag uh, D-Day. Uh, meneer ja. Verhaar, goedemiddag, hartelijk welkom. Strekt uw financiële interesse zich ook, ook uit naar muziek... of bewerkt u zich tot de financiële wereld? Nee, gelukkig, gelukkig kan ik naast de, naast de financiële wereld ook nog lekker naar muziek luisteren. En met name naar klassieke muziek. En Ik vind, ik vind het een grote eer dat ik naast, uh, naast Jannes mag zitten. De leden van het nieuwe schaatsteam van coach Renate Groenewold... volgen verplicht een opleiding of een cursus. En Groenewold wil daarmee voorkomen dat ze alleen maar aan schaatsen denken. Mevrouw Groenewold, goedemiddag. Goedemiddag. Maar schaatsers moeten toch ook alleen maar aan schaatsen denken? Uh, op sommige momenten wel. Maar er zijn ook momenten op de dag dat je je met andere dingen bezig kan houden. En ik denk dat het juist goed is om af en toe even... Um, um, ja, niet alleen die focus op, op dat schaatsen te hebben... maar ook even met andere dingen bezig te zijn. Het debat over het inzetten van een filefuik is losgebroken. We praten erover met Ethica Guilene van Tiel. Goedemiddag, uh, Guilene. Goedemiddag. Ja, die filefuik toen het allemaal gebeurde. Heb je er toen over opgewonden? Ja, nou, het, het, het, het, het komt wel hard aan. Ja. Als er iemand sterft uh, in de achtervolging uh, met boeven. Uh, dat is wel een, uh, een heel verschrikkelijk bericht. Ja. En heb jij een helder oordeel daarover? Uh, dat gaan we natuurlijk nu, nu nog niet onthullen. Of zeg je het is wel heel ingewikkeld en er zitten veel kanten aan? Allebei. Ik vind het ingewikkeld, maar ik heb er ook wel een helder oordeel over. Goed, dan wachten we dat met belangstelling af. Onze dichter bij de dag is vandaag André Degen. En het gedicht dat hij na aanleiding van de gesprekken aan tafel maakt... hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor onze gasten... ga dan naar de website ditistedag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Jawel voor de wind. Kamerlid voor de ChristenUnie. Jij ja, zei het net al, het nieuws is dat Mauro het land uit moet. U zegt, ik zat vanmorgen in een overleg met minister Leers... en daar was toch de toon anders uh, dan het koude bericht. Hij zou weg moeten. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, uh, uh, nogmaals, het is dus een vertrouwelijk overleg. Dus ik kan niet veel zeggen wat anderen hebben gezegd. Maar uh, wij kregen een optie voorgespiegeld... Uh, en dat was natuurlijk allemaal uitgelegd in de media... Uh, dat uh, Leers aan het studeren was op de uh, studievisum voor Mauro... En um, hij peilde wat wij daarvan vonden. Nou, goed, daar stonden we natuurlijk niet bij te juichen... omdat het maar een hele, een hele uh, ja, uh, beperkte regeling is... waarbij als hij zijn, bijvoorbeeld zijn diploma niet haalt... is hij dezelfde dag, uh, moet hij alsnog naar Angola... Dus, en toen hij uit het uh, overleg kwam, ja, toen trok hij een hele harde conclusie... Uh, waarbij ik denk dat het voorbarig is. Ook omdat we op datzelfde overleg hebben besloten als Kamer... dinsdag nog een keer met de minister erover te spreken. Dan nog een keer dit weekend ook over na te denken. En toevallig uh, gebeurt er ook nog eens een keer een CDA-congres aanstaande zaterdag. Dus ja, wie weet kan dat ook nog eens uh, helpen als het onderwerp daar uh, aan de orde is. Dat hebben we eerder een keer meegemaakt met Passend Onderwijs bijvoorbeeld... Toen werd daar een resolutie aangenomen. En een week later in de Kamer werd een soort gelijke motie uh, alsnog aangenomen. Daar waar de Kamer en de oppositie eerst uh, bot vingen. Dus het ja. kan nog wel eens wat gebeuren. Ik maar... lees trouwens ineens, uh, inmiddels op Twitter dat het ja. overleg morgen al is. En niet volgende week. Dus nog voor het CDA-congres. Ja, dat Zou gaat op Twitter kloppen? rond. Maar de officiële geluiden zijn dat het dinsdag om half vijf plaatsvindt. Ik heb daar net nog een officiële bericht, een e-mail e van de commissie over gehad. Oké, okay, dus u gaat voor nog uit van, van dinsdag. Ja. U zegt, zo'n studievisum is misschien nog een optie: dat hij hier mag komen om hier, of hier mag blijven, om te studeren. Ja, uh, daar zijn wel regelingen voor. En een van die regelingen is dat er dan niet een soortgelijke opleiding moet zijn... in het land van herkomst. Nou ja, die schijnt er wel te zijn. Alleen die is dan uiteraard in Angola, in het, Angole, of in het uh, Portugees. Dus ja, daar heeft hij dan weinig aan. Als hij op dit moment terug moet en daar straks examen moet doen... want dan moet hij eerst uh, weer integreren, de taal leren, et cetera... en dan ben je een paar jaar verder. Uh, en de regeling... Uh, ja, uh, je moet een opleiding hier doen... zodat je een meerwaarde hebt in het land van herkomst. Ja, en dat is natuurlijk ook weer niet echt van toepassing op uh, Mauro... die gewoon zodanig verworteld is hier in Nederland... Uh, dat uh, zijn omgeving en zijn gastgezin en vooral hij ook hier gewoon wil blijven. Maar dan is het toch een doodlopende weg. Nou ja, het kan natuurlijk een eerste bruggetje zijn... waarbij er natuurlijk allerlei valkuilen zijn. Want op het moment dat hij, wat ik net al zei, zijn diploma niet haalt... dan zou hij onder deze regeling meteen weer terug moeten. Dus het is wel een opening, en dat waardeerde ik van de minister ook... dat hij uh, meedenkt met de Kamer. Want tenslotte uh, heeft de meerderheid van de Kamer om dit debat gevraagd... Ja. Maar het blijft pleizels En daarom hebben Spekman en ik, de Partij van de Arbeid ChristenUnie... gisteren ook een wetsvoorstel ingediend... om uh, van dit soort incidentenpolitiek af te gaan. Ja, en want niet u bent het mee eens dat het een incident zou zijn als je hem uh, hier laat? Ja, want er zijn ongetwijfeld andere kinderen, minderjarige kinderen, die in een soortgelijke situatie zitten... en die dan natuurlijk ook zeggen van ja, ja. laat mij ook maar mijn opleiding afmaken... en geef mij ook maar zo'n studievisum. Dus in die zin heeft u begrip voor lezen als die besluit dat hij weg moet? Nou ja, je zou er dan naar moeten kijken... in hoeverre uh, kinderen in dezelfde soort situatie zitten als Mauro. Dat hebben we eerder gedaan met Sahar, het meisje uit Afghanistan. Oh ja, maar dat is nu niet bekend, om hoeveel mensen het dan zou gaan. Uh, ja, dat is redelijk bekend, want er zitten niet zo heel veel kinderen... Uh, vanaf hun tiende jaar in een pleeggezin in Nederland. Hè. De, de, het aantal AMA's, dus alleenstaande asielzoekers in Nederland, is zeer beperkt. En de, om, de, de inschatting van deze groep zou zijn... dat het om 70 kinderen zou gaan. Dus het is er erg te overzien. Dus dan zou je een aparte regeling kunnen krijgen... Eh, voor eh, dit soort kinderen... die dan zo verworteld zijn in Nederland... dat het gewoon pedagogisch niet meer verantwoord is... om ze terug te sturen. Ja, Dus er zijn er uh, 70 Mauro's in Nederland, zeg maar. Ja, dat is de inschatting die de minister ons ook gaf. Dan heb je het alleen maar over de kinderen die inderdaad heel snel verworteld zijn... omdat ze in Nederlandse pleeggezinnen zijn terechtgekomen. En dan hebben we het nog niet over de asielkinderen die hier gewoon zijn... en misschien ook wel geboren zijn met hun asielouders. Maar er was toch al zo'n regeling naar aanleiding van Zahar: van mensen die ver zodanig verwesterd zijn dat ze niet meer terug kunnen. Is die niet van toepassing in dit geval? Ja, dat zou je inderdaad denken. Daar hebben we toen ook hele debatten over gedaan. Ook als er een meisje nou uit Somalië zou komen of uit Irak... Zou zouden ze dan ook hier mogen blijven. Nee, daar hield de minister heel strikt aan vast... dat het alleen maar eh, om meisjes zou gaan, minderjarige meisjes... die hier langer dan acht jaar zouden zijn... en die afkomstig zouden zijn uit Afghanistan, een streng islamitisch land... Uh, en die daar dus vervolgens gedwongen zouden worden om een boerka te dragen... uitgehuwelijk te worden, misschien wel uh, verminkt uh, te worden. Um, uh, dus daar is hij heel erg op gericht geweest... maar dat heeft wel ongeveer een uitwei-effect gehad van ongeveer 100 meisjes. Dus met haar, met z'n haar uh, heeft het wel effect gehad op die 100 meisjes. Ja. Al met al, de minister zegt, ja, dit zijn de regels, hè. we wordt het net aan het begin... want die hebben we met elkaar afgesproken, waarom moet ik daar nu ineens uh, van afwijken? Daar zit logica in, toch? waarom hij van een regel zou moeten afwijken? Nee, de, dat hij zegt, ik doe dat niet. We hebben deze regels zo met elkaar vastgesteld. Ja, en dan soms krijgt er iemand een gezicht... en dan krijg je zo'n debat. Maar ik kan daar niet voor elke keer uh, omheen gaan rommelen. Nee, zo het, nee ja, daarom hebben Hans Spekman en ik... Maar daar, van, daar, mijn bij, vraag aan u is, heeft u ja. daar op zichzelf een punt? Nou kijk, dat is elke keer de ellende. En elke keer eh, krijg je weer iemand omhoog... die eh, leuk zijn verhaal kan doen bij Paul en Witteman. En dan zegt ook het cda schrijver in dit geval... ja, heel vervelend, daar moeten we toch naar kijken. Daar moeten we misschien een uitzondering voor maken... Nou ja, de ellende gewoon is dat dat in principe kan. Want die minister heeft een discretionaire ja. bevoegdheid. Ja. Alleen op het moment dat zaken in de media spelen... Ja, dan wordt het voor die minister heel erg lastig... om dat als een geïsoleerd geval te bekijken. En dan moet je er al bijna een groep van maken. Dus uh, het, uh, de, van die incidentenpolitiek moet je af. En je moet gewoon een eenduidige richtlijn maken... Want Elke keer staat na Mauro, zullen we weer een andere jongen krijgen. die misschien uit, uit Somalië komt. of uit Irak komt. of uit Iran ja. komt. Maar zouden we die volgende keer. Die richtlijn van u gaat over als mensen hier acht jaar zijn. dan hebben we volgend ja. jaar iemand die hier zeven jaar is. Krijgen we dan niet weer hetzelfde debat? Ja, we hebben natuurlijk wel gekeken naar die termijn. Uh, Spekman en ik. En dat is gebaseerd ook op onderzoek dat als uh, kinderen. Uh, hier uh, als minderjarige kinderen zijn gekomen... en acht jaar hier uh, uh, aan één stuk door zijn geweest... dan zijn ze zodanig, zodanig ingeburgerd en verworteld uh, in de Nederlandse cultuur... dat het pedagogisch ook onverantwoord is nou ja. om ze terug te sturen. Dus zit er zit dus wel is... logica in die acht jaar, ja. zegt u. Ja. ja, precies. Goed, dank u wel. Graag gedaan. We gaan over piano spelen praten met Hannes Minna. Hannes, we hebben een aantal vragen uit de jukebox. Graag een kort antwoord. Leeftijd? 26. Vroeger gepest? Uh, niet echt. Religieus? Jawel. Trots op? Uh, weet ik niet. Uw ergste nachtmerrie? Eh, uh, oh, dat komt regelmatig terug. Dat ik, dat, dat ik ergens wat moet spelen wat ik helemaal vergeten ben te studeren. <laughs> Wie verdient een standbeeld? Dat weet ik ook niet. Waarop zou bezuinigd mogen worden? De huidige regering. <lacht> ja, uh, je weet niet waar je trots op bent. Ben je niet trots op de plaats op het koningin Elisabeth Concours? De hoogste Nederlander ooit daar? Oh ja, wel een beetje. Maar om nou te zeggen, daar, daar ben ik... Moet het om iets nou, van mezelf Of iets van jezelf, gaan? of iets van een ander, maakt niet uit. Ja, ik, ik, ik hou me daar nooit zo mee bezig. Nee, nee. oké. Okay, nou ja, dat kan. Uh, religieus, jawel, zeg je. Je komt uit een, uh, uit een christelijk gezin. Ja, dat klopt. En dat speelt nog altijd een rol? Jawel, ja zeker. En hoe? Um, nou ja, ik, als, als muzikus ben je bezig toch met, met, met, met, met, met, met zoiets moois. Dat moet ergens, uh, vandaan, ergens vandaan komen. Ja. Zou je haar zeggen. en. Um, ja, nou ja, goed, ik ben een heel christelijk opgevoed. En, uh, heel dat, christelijk? Nou ja, <laughs> christelijk, dat, dat draag ik nog steeds uh, met me mee. En ik uh, ja, ben absoluut religieus. Ja. ja, Ik zei het al een paar keer, jij won op het Koningin Elisabeth Concours in Brussel. De hoogste prijs die een Nederlander daar ooit heeft gehaald. En daarna kwam je echt in een soort stroomversnelling terecht, hè? Ja, dat klopt. Vergelijk je leven daarvoor en daarna eens? Uh, daarvoor kon ik, kon ik heel rustig aan ieder stuk werken waar, waar ik zin in had. En dat zo uh, op het gemakje laten bezinken. En uh, daarna was het in één keer uh, nou, heel veel tijd stoppen in uh, agenda beheer. En welke concerten ik ging aannemen. En hoe ik uh, economisch met mijn tijd omga. Ja, want iedereen wilde jou optre laten optreden. Waar dan ook. Ja, ja ik, werd, ik werd helemaal plat gebeld. En heb je nu iemand die dat voor je regelt? Of ben je dat zelf jawel, blijven doen? Jawel, ik heb, uh, ik heb gelukkig een, uh, een uh, impresariaat. Die helpen mij zeker, maar uh, daarnaast blijft er altijd een heleboel zelf te beslissen. Ja. En is dat leuk dat dat zo veranderd is, dat je zo in de belangstelling staat? Uh, ja, dat heeft hele leuke kanten. Maar ook dus niet leuke kanten. Maar het is ook, uh, ja, het is ook gewoon heel hard werken. Ja. En de dat kans ik vind op... ik trouwens ook leuk. Dus, uh... En de kans op een nachtmerrie wordt groter. Het is dan straks een keer ons concert waar je staat en waar je niet op voorbereid hebt. <lacht> Nou, ik moet zeggen, die nachtmerrie had ik daarvoor ook al wel. Maar ik heb dat uh... ook al mijn hele leven. Vroeger met repetities, dat ik een repetitie kreeg. en nu met interviews die ik niet voorbereid heb. Ah, dat praat je, je toch wel uit. Nou, dat denk je, maar dat is niet zo. <lacht> toch? Volgens mij kan jij dat best. Ja, maar als ik dat kan, kan jij het ook op de piano. speel gewoon, anders hmm. hebben die mensen toch niet, hoor. Ja, improviseren kan ik een beetje, maar uh, dat is toch iets anders dan uh, wanneer er verwacht wordt dat je een concert in of concert speelt. Ja. Je komt niet, <lacht> dat is opvallend, je komt niet uit een muzikale familie. Hoe ben je dan hmm. toch bij dat instrument terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Ja, ik weet eigenlijk niet of ik niet uit de muzikale familie kom. Alleen nou, de, niet... de meeste mensen spelen niks. Nee. Dus misschien is het nooit echt boven gekomen. Het was niet zo dat jij vanaf je vierde een viool in je handen gedrukt kreeg. Nee, zo van, ga jij niet. maar eens op, mu op muziekles of zo. Nee. nee, nou moet ik zeggen, mijn opa had wel altijd een grote uh, uh, LP-collectie. En uh, hij is ook wel echt een muziekliefhebber. Dus altijd als we daar waren, zat ik wel uh, heel stilletjes uh, te luisteren. En, uh, en uh, wilde ik platen horen. Ja. Maar uh, nee, verder heeft niemand in de familie echt, uh, echt die wonk zo sterk als, uh, als dat ik dat heb. Nou, heb je toen zelf op een gegeven moment gezegd tegen je ouders, ik wil op muziekles, hoe is dat gegaan? Ja. Ja? ja, ik had op een verjaardag, uh, een verjaardag bij een achterneef of zo, die zag ik gitaar spelen en toen dacht ik, dat, dat moet ik ook kunnen. En toen, ja, toen uh, ben ik dat tegen mijn ouders blijven zeggen. Volgens mij heb ik het wel drie jaar gezegd. en toen was toen je dacht, toen het begon? Toen, toen was ik vier volgens mij. Hoe oh, ouders? Goed daarin, ik ben wel. Kijk jongen. Ja. aan. Toen, toen ik dat hoorde en toen ik dan zeven was, toen, toen ging ik uiteindelijk op pianoles, op een keyboardje. En uh, daar was ik gewoon echt niet meer achter weg te slaan. Toen was, toen was... was het gewoon, was je verkocht? Ja, ik, ik had de lessen nog niet, die zouden een paar maanden later beginnen. Maar mijn, mijn vader had dan uh, de, de handleiding gelezen en die had zo wat uitgezocht wat je met die akkoorden kon doen. En ik ging gewoon alle liedjes spelen die ik kende. Ja. En um... toen kwam je op les en toen kon je het al. Nou, toen kon ik wel wat liedjes spelen, maar nog, nog niet de noten lezen natuurlijk. Nee. Dus er viel nogal wat te leren. Ja, zeker. Ja. Nu, uh, je debuut-cd, die ligt sinds deze maand in de winkel. Laten we even een klein stukje gaan luisteren naar Ravel Miroir. Alborado del Gracioso. Laat het er goed op? Um, ja, volgens mij wel, ja. Ja, Je houdt van onbekend werk, las ik. Uh, heb je ook juist op deze cd dat uitgekozen om dat ons te laten horen? Mm, nou, ik hou ook van onbekend werk. Maar um, ja, de, de, ik vind het altijd een uitdaging om een stuk wat inderdaad niet bekend is... maar wat ik wel heel goed vind, om dat uh, ja, toch te laten horen. Ja. Dat heb ik ook wel met deze cd gedaan. Met uh, de eerste Piafonsonator van Rachmaninoff. Die staat erop. Ja. En um, ja, dat vind ik een geweldig stuk. Alleen heel weinig mensen kennen het. Nou, nu jij het gaat spelen misschien wel. Dat meer mensen het leren kennen. Is het, is, hoe vind je het. dat onbekende werk? Zit jij dan echt te snuffelen in, in stuk nee, om wat? te kijken van... Uh, nee, ja, nee, niet heel actief. Um, nee, dit, die, die, die, die Rachmaninoff-sonaten die, die kende ik toevallig vanaf toen ik 15 was. Kocht ik een cd per toeval waar, waar een stuk op stond. En uh, nou ja, ik was helemaal overdonderd uh, daardoor. Ja. En toen ik op het conservatorium kwam, toen bleek dat haast niemand het stuk kende. En uh, ja, zo gaat het wel vaker. Je hoort iets op de radio of uh, en. en uh, Even ja. een stukje luisteren? Mag. <truimus> Allegro Moderato uit de Piano nummer 1 van Rachmaninov, Maar die duurt 13,5 minuut. Dus we moeten toch maar even, <laughs> even een ruwe afkappen. Jij gaat in 2013 maak je ook nog je debuut als solist bij het Concertgebouworkest. Is dat dan de absolute top die een pianist kan bereiken? Of is er daarna nog meer? Ja, ik, ik moet zeggen... Ik, uh... <laughs> ik weet niet waar ik daarna nog uh, nee. van, van moet dromen. Want dan inderdaad. ben je 28 en dan sta je daar al. Ja. ja, ik zie er enorm naar uit. <laughs> Word je daar nou ook zenuwachtig van? Of denk je van nou, het is helemaal geweldig, ik ga het gewoon doen? En, uh... Nou, het is nu nog wel een beetje ver weg. Dus uh, die zenuwen zijn er nu, uh, nu nog niet echt. Maar uh, dat gaat ongetwijfeld uh, komen. En de kans dat je dat niet voorbereidt, lijkt me heel klein. Oh nee, want die voorbereiding is al lang begonnen. <laughs> ja, ja, daar ben je nu al mee bezig. Maar hoe zie, je, hoe zie je het leven de komende jaren? voor je overal concerten geven? Ga je naar het buitenland? Wat, wat, wat zijn de plannen? Ja, zo, zo lijkt het wel. Dit seizoen uh, is mijn agenda ontzettend vol... met, uh, ja, eigenlijk ook met debuten bij, bij andere Nederlandse orkesten. En uh, ik, ben, ik ben al een beetje begonnen. Ik heb in september met Radio Philharmonisch gespeeld. En um, Ja, het dat is, dat is geweldig werk. Mm -hmm. um, ik heb daar nog helemaal niet zoveel ervaring mee... met het soleren uh, met orkest. Ik ja, deed het wel met amateurorkesten. En uh, dan... Bij, bij, bij concoursen af en toe. Ja. Um, ik hoop dat het, uh, dat het zo blijft doorgaan. En als dat, uh, als dat kan uitbreiden naar, naar meer internationaal. ook uh, ja. Dan heb je daar geen bezwaar tegen. Dan heb ik daar zeker geen bezwaar tegen. Ze mogen tegen. bellen. Nee. Goed, nou, heel veel succes daarbij. Dank je wel. Het is mogelijk dat de euro uit elkaar gaat spatten. Dat in het slechtste scenario Griekenland misschien wel eens 500, 550 miljard euro nodig heeft. De centrale bankpresident van Zimbabwe heeft een brief gestuurd om ze te complimenteren... dat we nu dezelfde succesvolle weg zijn ingeslagen die Zimbabwe al vijf jaar bewandelt. De euro is in gevaar. Het gaat over onszelf, het gaat over Nederland. Wenden we deze gevaar niet af? En we zitten echt in een crisis? Dan zijn die volgen voor Europa unabdeebaar. Nu wordt opnieuw gezegd dat de euro gered gaat worden. Waarom zou dat nu wel lukken? Peter Verhaar, oprichter van de Alex Beleggingsbank. Je zat heel hard te knikken, maar ik weet niet meer bij welke quote precies. Nou, ik knik, ik knik dat hassen bij Merkel. De, ik... de euro is in gevaar. Nou, niet alleen, nou zij waarschuwt niet alleen voor de euro, maar zij heeft ook vandaag weer echt een referentie gemaakt naar de. Laten we maar gewoon zeggen, naar de Tweede Wereldoorlog. Als de, en, de euro valt, valt de euro Europa valt ook uit elkaar. En, en wordt de dat kans is een op oorlog weer groter. Exact. En dat is ook echt wel een van mijn nachtmerries. Jij hebt je nachtmerries als je een studie niet, uh, niet hebt voorbereid. Maar mijn nachtmerrie is toch echt wel dat als die euro zou vallen, als die Europese gemeenschap weer uit elkaar zou vallen... dat we nou ja, ook weer terugvallen in onze oude fout. Maar zou, zou het echt zo erg zijn als we weer... Voor, ik, ik heb meegemaakt dat we geen euro hadden. Ja, dat uh, weet ik. Dat is pas in 2000 ik, ingevoerd. De tweede wereldoorlog, de afgelopen 1945. Dus 55 jaar is het goed gegaan zonder de euro. Ik kan je vertellen dat ik, ik ken die argumenten. Nu zit ik 30 jaar in het beursvak. Ik heb geleerd dat koersen altijd heel langzaam omhoog gaan. Maar als het omlaag gaat, gaan ze keihard. Het, dat ga je hier ook krijgen. We hebben dat huis opgebouwd vanaf 1945. En de euro was slechts het dak. En het dak lekt. Op het moment dat we het dak niet repareren... stort het hele huis in elkaar. En dat gaat veel sneller dan wij denken. Maar gaan we dan ook elkaar weer, uh, elkaar weer in binnenvallen? Komen de Duitsers nou, hier dan weer aan de ach, grens staan? Nou, of? kijk. Dat, dat, dat is erg dramatisch. Waar ik echt waar, waarmee gaat beginnen is gewoon protectionisme. Op het moment dat landen geen gemeenschappelijke missie meer hebben, geen binding met elkaar meer hebben, niet meer, van elke, niet meer samen iets doen, dan ja. krijg je protectionisme. Maar is dat op zichzelf heel erg? Dat is heel erg. Want? Protectionisme is het echt einde voor, uh, voor een wereldeconomie. En met name landen als Duitsland en Nederland die zo afhankelijk zijn van de export moeten zich ernstig zorgen maken als landen weer protectionistisch worden. Want dan kunnen we worden. niet meer exporteren. Dan kunnen onze wij gewoon, goederen kunnen we niet meer exporteren. Dan, als wij niet kunnen exporteren, dan valt pas echt onze welvaart weg. En we hebben met Frankrijk, en ik ik ben dan een historicus van huis uit. We hebben in Frankrijk een land dat raad weet met protectionisme. Daar zijn ze goed in, hè? Daar zijn ze goed in. Ze hebben het mercantilisme hebben ze zelf uh, dat zeg, uitgevonden. Ja. En dat bestond er vooral in om Frankrijk machtig te maken... en welvaart te maken, ten koste van andere landen. Ja. Dus de angst die er in Europa is, is denk ik een terechte angst. Maar is de euro nog te redden? Nobelprijswinnaar Kroekman heeft gezegd dat de euro niet meer valt te redden. Ja, ik, ik, ik ken dat verhaal heel goed. Ik, uh, ik, je moet goed oppassen. Hij heeft eerst een lofzang gemaakt op Europa. Hij heeft eerst gezegd van... er ligt een geweldige erfenis die beschermd moet worden. En hij heeft gezegd, als die arrogante politici in Europa... niet snel tot de orde worden geroepen... dan is die euro niet meer te redden. Maar hij houdt heel duidelijk een... Als dan redeneer Dus het kan nog. Dus, natuurlijk kan het. En, ja? en denk je dat ook dat maar, het vandaag gaat gebeuren? Nou, ik ben vrij pessimistisch. Ik denk dat er vanavond zeker... Gisteren gewoon... hadden we hier aangebakker, de voormalige ja. imf bij de Nederlander ja, ik, bij het IMF, IMF, die zei, ik ben altijd optimistisch. Ja, ja goed, dat, dat, je, je, je kan bij, als je niet optimistisch bent, dan, is, dan zou je ook bijvoorbeeld nooit ondernemer worden. Maar ik ben pessimistisch als het gaat om het standpunt dat vanavond wordt ingenomen. Door? Ik, door, onze, door de politici. Met z'n allen? Met z'n allen. Ik verwacht wel dat er een of andere uitspraak gaat komen... maar ik, de grote angst is dat het daarna toch weer doorgaat door gaat rommelen worden... en dat ze het weer door gaan schuiven naar de G20-top... die natuurlijk over, een, alweer het is, het over twee weken alweer is. Ja. Dus er is eigenlijk alweer een mogelijkheid om het door Uit te schuiven. Stellen, ja. En waar we op zitten te wachten is, is van... hoe groot is dat noodfonds nou precies? 2000 en, miljard, ja, hebben we gehoord. Ja, dat, dat wordt gezegd. Ja. En, het moet zo groot zijn dat speculanten, die, en die zijn er... en die speculeren tegen de Europese gemeenschap... dat die echt het, zeg maar, dun door de broek zien lopen. Maar Peter, moeten we niet dan nog gewoon die speculanten verbieden? Want daar gaat het steeds over. Er is ja, een klein groepje mensen dat de boel probeert nee, te verpesten... Martijn, en eerlijk slagen ze maar, daarin. Maar het is geen klein groepje mensen. En ze zitten, ze zitten ook niet alleen in Europa, ze zitten ook gewoon buiten Europa. Bovendien zijn speculanten maken gebruik van een situatie die ontstaan is... door ja, onze eigen ja, problemen. Nee, we moeten gewoon zorgen dat dat noodfonds of de ECB, wat mij, liever mij betreft de ECB... zo groot is dat een speculant het laatste hoofd haalt om te speculeren. Ik bedoel, ik ben zelf, heb ik een beleggersbank geleid. Ik ben nog steeds een actieve belegger. Nou, als ik short zou gaan, hè, als ik Italiaanse obligaties zou verkopen... nu met het idee, ze zullen nog wel verder zakken. En de ECB stapt erin en zegt, ik koop alles wat er op de markt komt. Nou... Ik, het eerste wat ik doe is die dingen snel weer terugkomen. Anders ga je failliet. Anders ga ik, failliet, ja. ga ik ja. failliet. Maar je zei net al van, de kans is heel groot dat ze het weer vooruit schuiven, nu naar de G20. Hoe lang kan dat duren? Dat steeds maar. Want het gebeurt eigenlijk al vanaf de zomer, dat ja, nou, dat, is een, dat, is een, dat is natuurlijk een, moe, een interessante vraag. Want je vraagt, zich: zijn de geldautomaten morgen nog open? Hè? Ja. Dat is natuurlijk altijd de vraag die mijn moeder ons. ook stelt. En bij: heb ik morgen nog wat geld? Elsbeth uh, heeft het uh, gepind net ik vooruit. Heb nou, ja, dat is, ja, erg, die geldautomaten blijven wel open. Maar het gaat natuurlijk langzaam. Kijk, als, de, als er nu weer geen besluit valt, dan zal er waarschijnlijk zal er weer eh, gespeculeerd gaan worden in Italiaanse obligaties. Grote kans dat de rente daar nog verder gaat omlopen. De Italiaanse staatsschuld is al de op twee na grootste ter wereld. Mm. Een procentpunt erbij is rampzalig voor Italië. Dus blijven de problemen alleen maar groter worden. Dan worden de problemen groter. En op een G20... moment krijg je... Ja, op de gaan banken natuurlijk in de problemen komen ja, De G20, daar zitten China en Japan bij. Ja, Die hebben nog gehad, vooral China en Japan niet. Nee, Japan niet. Japan nee. is de tweede staatsgrot. Ja, maar China, kan, kan China ons niet redden? Nou ja, China kan ons redden. Uh, China zal ons ook wel willen redden. Maar pas op, wat gaan we daarvoor inleveren? Eten we wat vaker uh, Chinees? Eh, als het zo simpel was, zou ik hem meteen vertekenen. Maar kijk naar nou hoe de Chinezen ook in Afrika optreden. Ze willen altijd greep krijgen op uh, grondstoffen. Greep krijgen op infrastructuur. En ik zie toch... Europa als een... Ik ben een echte eurofiel. Ik ja. zie Europa toch graag als een blok. Ten opzichte van het Aziatische blok. Of ten opzichte van het Amerikaanse blok. Maar even concreet, wij, stel, moeten wij, ons, wij moeten ge... onze ziel niet verkopen aan de duivel. En de, ja, de ziel is de duivel. Nou, in dit geval zou ik... Nou, als het dan maar wat, maar... Wat, wat, waar zijn het concreet toe leiden? Stel, we hebben geld nodig. We lenen het bij de Chinezen. Wat, wat gaat er nou dan ja, niet veranderen? Kijk, nou ja, kijk, de Chinezen hebben al eens gezegd... We willen Griekenland wel redden. Mits we die havens in bezit krijgen. Ja... De vraag is, wil je dat? Ja, nou, de Rotterdamse ja. haven is ook al voor een flink deel in handen van, van Chinese eigenaren. Daar hebben we op zich geen last nee. van gehad. Maar er is altijd een grens tot of je je huid wil verkopen. Ja. En ik hecht toch erg aan onze Europese beschaving, onze Europese cultuur. Stel dat Peter dus, vanavond beslissingen moest nemen. Wat gebeurde er dan? Ik zou, vol de, ik zou alle, alle banken die failliet zijn, zou ik failliet laten gaan. Ik zou zorgen dat de aandeelhouders van die banken ervoor opdraaien. Dat de obligatiehouders van die banken ervoor opdraaien. En als het dan nou verder niet anders kan, dan moet de belastingbetaler er maar voor maar opdraaien. En vervolgens zorgdragen dat gezonde banken en gezonde landen niet kapot gemaakt worden. Voldoende, gesteund, op de worden. Man, voldoende ja. gesteund worden. Ja. Ja. En dat moeten we met elkaar doen. Eensgezind. Niet dat, ik ben het wel mee eens. Zelfs, zullen we dat maar afspreken? Ja, ja, laten we het maar doen. Maar ik denk niet dat wij het voor het zeggen hebben. Nee, maar toch... Ik denk toch juist, juist, juist burgers... Moeten hem mond open doen. En moeten politici dwingen tot maatregelen nemen. En wel nu. En wel nu. En niet over twee weken. Nou ja, als het niet anders kan over twee weken dan. Maar er is toch echt wel een keer een grens. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel door met Renate Groenewold die zich met haar eigen vrouwenschaatsploeg voorbereidt op het nieuwe schaatsseizoen. En met Guilene van Tiel over de ethische kanttekeningen bij de filefuik... waardoor een dode viel afgelopen weekend. Eerst het nieuws gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft voor het Museumplein een noodverordening afgekondigd. Onder Turken circuleren oproepen om, net als zondag, op het Museumplein tegen de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. De burgemeester wil nieuwe rellen tussen Turken en Koerden voorkomen. De nationale kinderombudsman Dullaert vindt het huidige beleid voor asielzoekers in strijd met het kinderrechtenverdrag. en zegt dat naar aanleiding van een besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro het land uit te zetten. De kinderombudsman is geschokt over het besluit en vindt dat het beleid moet worden aangepast. De politie ziet de chauffeur van de geldtransportwagen... waaruit gisteren in Ridderkerk een groot bedrag verdween als verdachte. Er is bij het onderzoek ook een tweede verdachte naar voren gekomen. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De chauffeur en de andere verdachten zijn nog steeds spoorloos. En de gevangenisstraf van de radicale Indonesische prediker Abu Bakr Bashir... is in hoger beroep met zes jaar verlaagd tot negen jaar cel. Daar waarom is niet duidelijk. Bashir wordt beschouwd als geestelijk leider van Jemaah Islamia, dat verantwoordelijk is voor tal van bloedige aanslagen. Dat is het belangrijkste nieuws voor dit moment. ANWB Verkeersinformatie viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken... tussen knooppunt ten s en de Duitse grens. Vijf kilometer heeft te maken met werkzaamheden net over de grens in Duitsland. Verkeer richting Duitsland kan vanaf knooppunt Leenderheide... dan ook beter omrijden via Venlo over de A67. Radio 1, dit is de dag dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Renate Groenewold, schaatster, Guilaine van Tiel, ethica, Hannes Minnaar, pianist en Peter van Haar, financieel expert. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditistedag.nu. Voormalig topschaatster Renate Groenewold bereidt zich met haar nieuwe team voor op haar eerste seizoen als coach. Bij het team van Op is Op Voordeelshop, ja zo heet de ploeg echt, niet lachen, draait het niet alleen om heel hard rondjes rijden. De teamleden volgen naast het schaatsen verplicht een opleiding en zetten zich in voor de maatschappij. Opnieuw hartelijk welkom Renate Groenewold. Goedemiddag. Je komt net van de training in Tielf. Hoe bevalt het om uh, niet op het ijs maar er vooral bij te staan? Nou, ik sta nog steeds op, op het ijs, maar uh, ja, het is even anders. Je staat aan de andere kant uh, van de lijn. Zeg maar. uh, ik hoef zelf niet meer uh, heel hard uh, te trainen, maar uh, ik mag nu opdracht geven. En hoe bevalt dat? Ja, het is ontzettend leuk. Uh, het leuke ervan is uh, dat ik mijn ervaringen uh, ja, kan overdragen... op, uh, op een stel jonge meiden die uh, ook graag naar de top willen. Ja. En dan heb je een sponsor die luistert naar de naam Op is Op Voordeelshop. Ja, het, het ligt niet makkelijk in de mond. Uh, ik, ik, ik zie de grapjes ook al aankomen het eerste weekend uh, tijdens het NK, op is op. Um, maar wij zijn er heel blij mee. Het is een, uh, een jong bedrijf, ambitieus, net als dat wij zijn. Dus wat dat er gaat, is het wel heel erg grappig dat we elkaar op deze manier gevonden hebben. Ja, ja. en je hebt het zelf bedacht, hè, deze ploeg, min of meer. Ja, samen met uh, Giel van Praag. Um, ja, zijn we gaan uh, filosoferen. En uh, heb ik eigenlijk uh, samen met Giel ben ik gaan zitten... van uh, wat, wat wil ik nu eigenlijk? En ik wil het anders doen dan, dan, dan anderen. Um, ja, mijn blik ging een beetje open nadat ik gestopt was. Dat ik dacht van, uh, hey, ik heb altijd een beetje in een tunnel geleefd. Uh, gemerkt dat je eigenlijk net ietsjes meer kan doen dan, uh, uh, dan dat ik eigenlijk deed. Zeg maar, ik was zo erg gefixeerd op dat schaatsen. en uh, ja, nu, nu kwam ik wat vaker bij uh, goede doeleninstellingen. En uh, ja, zag ik wat dat teweeg bracht bij bijvoorbeeld kindertjes. Hoeveel blijdschap uh, dat bij hen bracht. En dat, dat gaf mij energie. En toen heb ik ook uh, samen met Giel hebben gezegd van... Nou, we vinden in ieder geval dat we iets terug moeten geven voor de maatschappij, want het is tegenwoordig niet meer zo... ook in sponsoring niet van uh, ik kom een grote zak geld uh, ophalen en uh, dat is het. Uh, ja en, en daarnaast heb ik te vaak om me heen gezien dat mensen in het zwarte gat raken... en heb ik gezegd van uh, ja, er is tijd, uh, ook tijdens uh, uh, het seizoen... Om, om wat energie te steken in, op, in een opleiding. Want je traint en, niet acht uur per dag. Nou, soms kom je wel eens op acht uur, maar uh, dat, dat is uh, sporadisch. Maar uh, goed, een, een dag bestaat nog steeds uit 24 uur... waarvan er uh, tussen de acht en tien uur geslapen moet worden. En uh, ja, zeg maar zes uur per dag wordt er getraind. Nou, en dan uh, is er best wel eens een keer tijd om uh, even de studieboeken erbij te pakken. Heb je dat zelf ook gedaan tijdens jouw carrière als schaatser? Uh, ik heb de laatste twee jaar van mijn carrière mijn, uh, mijn coachopleiding gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, <tus> ik ben al wat ouder. Toen ik 18 was en wou gaan studeren en het wou combineren, toen uh, ja, was dat gewoon niet te doen. Uh, dat vond ik heel vervelend. Wat had je en willen nu... doen? Wat had je willen studeren? Ik heb uh, psychologie gedaan. Oh ja. Maar dat ging, dat was niet, er was geen ruimte om dat allebei te kunnen doen. Uh, nou, ik kwam er gewoon achter dat ik, doordat ik zeg maar 250 dagen per jaar van huis was, uh, ik dat niet kon combineren. En tegenwoordig met gelukkig uh, e-learning en uh, al dat soort dingen is dat wel te doen. Ja. Uh, heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaar ook een, de master in uh, international sportmanagement aan de Johan Cruyff uh, instituut gedaan. Dus er komen steeds meer opleidingen waardoor je op afstand ook kan studeren. En ja, daarin hebben we natuurlijk bij, bij de ploeg ook een mooie partner gevonden die op afstand studeren. Ja. Want al, alle meiden, het is een vrouwenteam, hè? alle meiden ja. uit jouw team, die moeten verplichte studie volgen. Uh, ja, een studie of een, in ieder geval een cursus dat ze met iets bezig zijn uh, buiten het schaatsom. En als ze zakken voor de cursus, moeten ze uit de ploeg? Nou, zo erg zal het niet zijn. Maar je ziet toch gauw dat het hand in hand gaat. Dat het gewoon af en toe heel erg fijn is om je gedachten een beetje te verzetten. En al die meiden, het zijn zeven meiden geloof ik, die hebben bewust ja. voor deze ploeg gekozen? Nou, we zijn natuurlijk uh, in april uh, heb ik uh, een keer wat geroepen in, in de media. En uh, daar heb ik uh, eigenlijk, uh, zijn deze zeven meiden hebben daarop gereageerd. Dus ik ben eigenlijk niet eens actief op de markt uh, mezelf begeven om mensen bij het team te halen. Zij, zij stonden achter het idee, en de visie van de ploeg. En uh, ja, dat was voor mij natuurlijk heel erg leuk om te horen dat zij ook geloofden in de visie en natuurlijk ook in, in mij. Um, ja, om, om te starten en te kijken wat we ervan kunnen maken. Anders Mina, jij bent natuurlijk ook heel erg bezig met één ding, namelijk piano spelen. Hmm. Had je ook iemand willen hebben die tegen je zei van doe er nog eens wat anders bij? Of is daar geen sprake van bij jou? Schaatsen of zo. <lacht> of een opleiding. Nou, schaatsen heb ik vroeger ooit wel geprobeerd, maar dat was geen succes. <lacht> Nee, ik deed altijd wel ook andere dingen uh, daarnaast. Eigenlijk pas, nou ja, sinds het laatste jaar kom ik, kom ik nauwelijks ergens anders aan toe. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel eens gezond om een jaartje zo te om hebben. Om je gewoon helemaal daarop te concentreren. Maar, maar tijdens mijn studie heb ik altijd ook uh, wel tijd gehad voor andere dingen. En, ja. en varieert het uh, Renata, ook nog in het seizoen? Want ik kan me voorstellen dat je vlak voor een EK of een WK... Even echt helemaal niks anders aan je hoofd wilt hebben. Nee, maar dat klopt natuurlijk ook. Maar ons seizoen, uh, ons wedstrijdseizoen begint, uh, nou, zoals jullie al zeiden, volgende week met het Nederlands kampioenschap. Ja. En dat loopt dan door tot, uh, tot en met eind maart, hebben we het weken afstanden in Heerenveen. Ja, dan is er uh, zeker in de zomerperiode uh, is, is er wel tijd. En, kijk, in het reguliere onderwijs is dan, uh, begint dan de zomervakantie bijna, zeg maar. Ja. Dus wat dat dan gaat, is het gewoon prettig dat wij uh, ja, op een andere manier nu kunnen studeren. Ja, en denk je dat ze er harder van gaan schaatsen? Nou, laten we wel zijn, en laat ik ook duidelijk maken, dat het nog steeds gaat om hard schaatsen. Maar uh, dat het gewoon de, de twee dingen, zeg maar, een opleiding en je inzetten voor de maatschappij zijn gewoon twee pijlers die wij heel belangrijk vinden. Maar uiteindelijk is het harde schaatsen ook nog steeds heel erg. En het is eigenlijk het belangrijkste. Ja, toch wel. Maar uh, zou het van invloed kunnen zijn dat als mensen zich niet alleen maar met het schaatsen bezighouden, dat het uiteindelijk ook een soort van bevrijding geeft door ze harder gaan? Nou ja, ik geloof zeker. dat uh, het, is altijd, uh, het mentale aspect uh, speelt een hele grote rol. En als je lekker in je vel zit, dan gaat alles veel makkelijker. En als je eens een keer je zinnen kan verzetten, dan uh, kan het absoluut een positieve invloed hebben. Ja. Ja. Want denk je dat uh, de meiden uit jouw ploeg kans maken om medailles? Nou, er zitten er zeker een aantal bij die uh, voor podiumplekken mee gaan, uh, gaan strijden. En, uh, Zou je een naam ja, willen noemen waarvan je zegt, die zie ik echt wel op uh, podiums terechtkomen? Uh, nou, ik moet natuurlijk niet te veel drukwijze neerleggen... maar als ik kijk naar Thijsje Oenema... dan denk ik zeker dat zij op de 500 meter... sowieso uh, voor, die, voor de eerste plekken mee gaat strijden. En, um, in Nederland of uh, in Europa? Nou, als ze uh, doorgroeit zoals ze nu bezig is... dan gaat ze zeker... en dat is ook een doel van het team natuurlijk... om straks in uh, 2014 uh, tijdens de Olympische Spelen... mee te strijden voor, uh, voor de medailles. Ja, want ik las ook dat jij met de ploeg begonnen bent... en eigenlijk mm -hmm. vrij snel dacht van... oei, die meiden weten veel minder dan ik wist in mijn tijd. Uh, nou, ik heb natuurlijk uh, acht jaar lang in een heel professioneel team gezeten... bij, uh, bij de TVM-schaatsploeg. Uh, en ja, ik ben gewoon groot geworden... Uh, in, ja, met professionele uh, mensen om me heen. Ja. En het was voor mij nu even een stapje terug. Uh, dat ik zag van uh, over de voor mij simpelste dingen. Over voeding of hoe ga ik om met, met uh, training, uh, ar rust, arbeidsverhouding. Want trainden is de hart of eet ze te veel patat? Waar moet ik aan denken? <laughs> nou, die patatten, dat weten ze ook wel. Maar uh, nou, gewoon als jij een, een, een krachttraining, een sprinttraining op een dag hebt... dat je dan wat meer eiwitten naar binnen moet werken. Het zijn hele, voor mij hele simpele dingen, maar misschien voor mensen... Mensen die niet uh, aan topsport hebben gedaan, die zullen, over, zullen ook afvragen van ja, wat zijn dat dan? Het zijn kleine dingen. Uh, hoe, ga ik om? Hoe, hoe ga ik om met mijn lijf? Hoe, hoe zorg ik ervoor dat het snel herstelt? Um, ja, dat, dat zijn... Uh, en dat is voor mij een hele leuke uitdaging ook. Maar het was wel even een stapje terug. Oh ja, Maar dat betekent ook dat ze grote stappen kunnen maken. Nou, daar geloof ik ook zeker in. Ik heb ja. absoluut meiden met veel potentie. Je hebt Thijsje Oenema genoemd. Ja. Nog meer? <laughs> Nou, dan zitten er zeven in het team. Dus, uh, ja. um, op wie moeten we letten volgende week? Um, op wie moeten we letten? Uh, ik denk dan, uh, ja, als, ik, als ik niet iedereen doe, dan doe ik iedereen tekort. Maar uh, op de korte afstanden zeker Thijsjoenema en Natasja Bruintjes. Uh, en op de langere afstanden Anouk van der Weijden en Marije Joling. Oké, okay, dat zijn de talenten uit jouw ploeg. Want die meiden hadden ook in een gewone schaatsploeg kunnen zitten? Er waren twee in mijn team die, die een aanbieding hadden van, uh, van een ander team. En, en die hebben bewust gekozen voor, uh, voor dit team. Ja, en ze krijgen wel gewoon salaris ook bij jullie? Ja. Het ja, is dus gewoon een professionele ploeg, alleen er zitten een paar dingen bij die erbij horen. Nou, we doen het net even anders, maar dat is ook typisch iets voor mij. En zeg niet tegen mij dat ik iets niet kan, want dan bewijs ik dat ik het wel kan. <laughs> ja. zeg, en die maatschappelijke inzet, wat bestaat die uit? Los van de studie? Nou, op dit moment uh, zetten we ons in voor uh, pink ribben. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook niet voor niets. Uh, uh, uh, uh, zeker nu deze maand. Het is ook nog eens een keer uh, pink ribben maand. Uh, borstkanker, vrouwen, uh, een vrouwenteam. Dus die link was snel gelegd. Maar hoe, wat, wat gaan jullie daar concreet aan doen? Nou, we zijn nu aan het kijken hoe we daar invulling aan geven. Uh, ook dat hebben we bij de meiden neergelegd. Uh, we zijn nu uh, druk aan het filosoferen om straks in het voorjaar... een sponsortocht uh, te gaan organiseren waarin wij dan geld gaan ophalen Voor het goede doel. Oké, okay, een soort uh, Abdu6, maar dan schatend. Uh, niet schatend, want uh, dat, dat kan helaas niet uh, in ons seizoen, maar dan zal het ook op de fiets worden. Dan gaan jullie met z'n allen berg beklimmen op de fiets? Uh, misschien een berg, we, we zijn nog aan het kijken hoe we daar invulling aan gaan, uh, gaan geven. Oké, okay, nou spannend. Heel ja. veel succes, renate je Dankjewel. U luistert naar Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Gruteken. Who lead me out of here I've got to find my own way home If anything I'll be alone I can't feel a single thing Could someone see me through I've got to find my own way home Just like I'm supposed to I'm finally getting closer Just like I'm supposed to I feel I'm getting closer Should have gotten closer Just like I'm supposed I'm finally getting close Just like I'm supposed Finally Getting Closer van Wouter Hamel. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische, zo, zo ethische problemen. zwart wit Guilaine van Til, we gaan met jou praten over de filevuik. Die werd afgelopen zaterdag opgezet op de A2. En die bleek uit te lopen op een ramp. Want iemand reed achter op die file en overleed. Jij volgde dat nieuws natuurlijk ook zaterdag. Wat voor ethische vragen kwamen er bij jou op? Nou, nadat ik een beetje van de schok bekomen was, vraag je je natuurlijk meteen af. Ik denk dat iedereen zich dat afvraagt. Was het nou een juist besluit om die file te laten ontstaan? En wie heeft dat eigenlijk besloten? En hoe komt zo'n besluit tot stand? Ja. En ja, later heb ik me ook, moet ik eerlijk gezegd, wel afgevraagd... Um, is nou de zeer formele opstelling van de mensen die, die hierop moeten reageren... is die nou wel acceptabel ook, hè? Ik vind dat er op een uitermate kille en formele manier... dan ook weer op zoiets wordt gereageerd, en dat is... Door wie dan? Nou... Nou, bijvoorbeeld door de, de raad van, van, van, van hoofdcommissarissen van de politie. Die uh, uh, meteen zeggen van ja, wij uh, vinden dit een uiterste middel. En dat mag in een uiterste situatie gebruikt worden. Uh, politici die zeggen we willen niet vanuit Den Haag voorschrijven hoe agenten moeten optreden. Uh, allemaal waar, maar het zijn allemaal verwijzingen naar uh, regels en protocollen die we wel of niet zouden moeten hebben. Terwijl hier iemand overleden is. Oh, je had wat meer empathie willen horen in de, in de reacties. Ja, nou, het, valt, het valt mij nou ook bij Mauro ook weer op. Ik denk, nou, wat, de, hier wordt een onschuldige gestraft met uitzetting naar Angola. En wat doen wij? We hebben het de hele tijd over regels en afspraken. En dat gebeurt in dit geval ook. En dat denk ik dat het ook een echte ethische vraag is. Kun je op die manier over dit soort uh, kwesties spreken? Ja, nou toch nog wel even daarmee doorgaand. Want de vraag is natuurlijk, uh, wat voor afweging moet je dan maken... als je zo'n middel wil, wel of niet wil gaan inzetten, zo'n filefuik? Dat is natuurlijk ook steeds een discussie geweest. Paste dat middel bij het vergrijp waar het tegen werd opgetreden? Hoe kijk je daar tegen nou, ten eerste hadden ze uh, moeten besluiten... is het middel überhaupt wel acceptabel? Nou, daar is het nodige over gezegd in het verleden ook. Er zijn twee rapporten geweest... waarin het uh, gebruik van dit middel werd afgeraden vanwege de risico's. Daar waren werkgroepen die hier speciaal over geadviseerd hebben. Mm -hmm. Dus überhaupt al de, het, de toelaatbaarheid van dit middel... moet natuurlijk op een algemeen beleidsniveau worden afgesproken. Ja. Um, dan daarna kun je je afvragen als je het middel hebt toegelaten... Uh, of in ieder geval niet hebt afgewezen... Um, in welke situatie mag het dan toegepast worden? En dan wordt gezegd, ja, het is, het is een uiterste middel. Maar een uiterste middel kun je natuurlijk ook alleen... in een uitzonderlijke situatie toepassen. En dit lijkt mij nou niet een hele gevaarlijke... of een hele uitzonderlijke situatie... waarin uh, he, ze hadden die dieven gewoon kunnen laten gaan. Ja, de vraag? Nou, ik vind ik, ik, ik, ik ben eigenlijk verbijsterd. Ik bedoel, het ging, die mensen hebben voor een paar tientjes hebben ze benzine gestolen. Ik bedoel... Ik, ik kan het niet begrijpen dat je daarmee uh, het verkeer zo in gevaar brengt. Ik bedoel, iedereen weet hoe, hoe druk het op de weg is en hoe snel je ook in een, uh, in een file in gevaar komt. Ik, mm -hmm. ik, ik kan me bijna geen situatie voorstellen die ernstig genoeg is om wel zoiets te doen. Irene? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat, dat met name ook dat het feit dat er dus al eerder gewaarschuwd is dat dit ontzettend gevaarlijk is. Maar bij de meeste um, file's ontstaan toch geen botsingen aan het eind? Dat is Ik moeite Ik Nou ja, oh, ik, ik er zijn aan meerdere de file mensen overleden. Maar er zijn meerdere mensen overleden doordat ze of zelf achterop een file knalden... of ja. dat iemand achterop hen is geknald. En bovendien zijn er gewoon experts die hebben uh, vastgesteld dat het gevaarlijk is. Um, nou, dit zijn, zijn dieven die, die hebben uh, niet alleen een, een relatief uh, klein vergrijp uh, gepleegd... maar tijdens die achtervolging bleek dat die mensen in staat waren... om andere politieauto's te gaan rammen. Dus die waren behoorlijk roekeloos bezig. Uh, of misschien volledig in paniek, of uh, gewetenloos... Of alle drie. Um, en um, dat betekent dat we bij de politie ook wel alarmsignalen hadden kunnen afgaan. Want zelfs in, op een rijdende um, uh, een weg waar het verkeer nog allemaal rijdt. hadden zij misschien wel iemand uh, dodelijk in de vangrail kunnen drukken. of ik noem maar ja. iets. Dus ik, dus ik denk was dat het ook. Hier... Ja. Zullen we even luisteren ja. naar wat, uh, wat iemand die in die auto zat daarover zei. gisteravond in uur, de bijrijder? De file is op zo'n korte afstand voor ons gecreëerd. dat remmen geen mogelijkheid was, denk ik. Zeg je nu eigenlijk niet wij, maar de politie is verantwoordelijk voor de dood van de 35-jarige Maastrichtenaar? Dat vind ik uh, zeer zeker, dat de politie daar uh, verantwoordelijk voor is. Want op het moment dat u een menselijk schild inzet, dan weet u dat er, wat er kan gebeuren. Want ze zijn al op de hoogte dat stoppen dus eigenlijk niet de optie was omdat hun auto ook teruggerand werd. Dus dan wisten ze al ja, dat stoppen niet echt op dat moment uh, ter orde was. Ja, dat was degene die naast de chauffeur zat. Dit, dit klinkt natuurlijk ook wel een beetje erg makkelijk. Die nou, dit is volgens mij volstrekt verwerpelijk. Zij hadden gewoon sowieso zich kunnen overgeven aan de politie. En zij zijn natuurlijk, hebben natuurlijk een heel groot aandeel gehad... in het feit dat dit zo uit de hand is gelopen... door de collega's van de achtervolgende politie te gaan rammen... en dat soort dingen. Dus ik vind het echt volstrekt uh, onbegrijpelijk... dat deze mensen nu zeggen de politie heeft de schuld. Ja. Terwijl zij a. de aanleiding en b. ook de voortzetting van dit... Uh, van dit gedrag uh, hebben veroorzaakt ja dus het dus, begin ligt bij hen dat is duidelijk nu is vervolgens uh, de vraag ja wat wat, wat wordt hen uh, waar worden ze nou voor vervolgd uh, poging tot doodslag is hen te lastig gelegd is dat terecht nou, ik, ik ben geen jurist, maar ik heb begrepen dat bij poging tot doodslag... moet er wel een bepaalde opzet uh, in het spel zijn. Uh, ja, het is heel moeilijk om over zo'n situatie te oordelen. Want ik weet niet of ze misschien nog ook bewust op die file zijn ingereden. Maar uh, stel dat dat niet zo is, dan, dan denk ik niet dat je dat doodslag uh, bewezen kan nee. worden. Maar uh, ze zijn natuurlijk wel schuldig aan, of mede schuldig aan de dood van die man. Ja, maar er wordt ook wel gezegd, de politie is ook schuldig... doordat ze die file hebben gecreëerd. Hoe, hoe, hoe moet dat dan? Ja, nou, ik denk dat, dat de politie zich ook al ernstig moet afvragen. Uh, kijk, ik denk dat als we alles in oog nemen in deze situatie... dat we moeten zeggen, dit mag nooit meer gebeuren. Er mag nooit meer gecreëerd worden, bedoel Nou, er is een onschuldige burger gestorven voor 80 liter benzine. Uh, dus dit middel mag nooit meer op die manier uh, worden ingezet. Want uh, te a... we wisten eigenlijk al dat het heel gevaarlijk was. En nu hebben we het ook nog aan de lijve moeten ondervonden. Dus het kalf is verdronken. En het is heel erg tijd om nu de put te dempen. Mm -hmm. um, maar um, los daarvan denk ik dat uh, de politie ook zich moet afvragen... Um, hè, het klinkt allemaal heel geruststellend... alleen in een uiterste situatie grijpen we naar een uiterste middel... maar hebben zij nog wel voldoende kritisch vermogen... om in dit soort situaties ook een halt toe te roepen? Hè? Als het toch het uh, extreme middelen worden gebruikt in een situatie die althans in het begin niet extreem was. En je vindt en je hoopt dat de politie tot die conclusie komt na aanleiding van wat er nu gebeurd is. Uh, ja, of dat zij in ieder geval zorgen dat zij hun eigen kritische vermogen... en ook de bereidheid om verantwoording af te leggen in werking stellen... en niet gaan verwijzen naar... we kunnen dat allemaal niet in protocollen vangen... en de professionaliteit van de politie is hier voldoende. Want dat blijkt toch uh, minstens discutabel te zijn. Goed. Tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag André Degen. André, goedemiddag. Goedemiddag. Laat maar horen. Oké. Okay. Het concert des levens. De politie componeerde een file... En in een daverend slotakkoord... vloog iemands motor af... omdat Andermans brandstof op was. De minnaar van Rachmaninoff... brengt de toetsenfiel in stroomversnelling... speelt vanuit zijn tenen... de ziel van schijndode componisten... boven de zwaartekracht uit... de toppen van zijn vingers in. Van het concert des levens... volgt hij de partituur... zoals de schepper die bedoelt. Hij slaat zijn vleugel uit. Hij studeert... Om zijn ergste nachtmerrie uit te wijzen naar Dromeland. In de rubriek zwart-wit maken zijn zwevende handen de juiste esthetische keuze. Mooi. Dankjewel. Dankjewel, André. Uh, ik denk dat veel mensen die dit uur geluisterd hebben... het grootste deel van het gedicht konden herkennen. Dankjewel, we zetten het op onze website, Dit is de dag Nu. Nou, hartelijk dank aan Renate Groenewold... die zich met haar eigen vrouwenschaatsploeg... voorbereidt op het nieuwe schaatsseizoen. Uh, ook bedankt aan Kylène van Tiel... plaatste ethische kanttekeningen bij de filevuik... en tussen de regels door ook bij Mauro, hè, Kylène? Ja, inderdaad, ik vind het echt uh, heel, heel erg. Ja, waarom? Nou, ik vind ik nou, nogmaals omdat ik ervan overtuigd ben dat er hier een onschuldige gestraft wordt. En op een zeer ernstige manier. Ik denk dat Mauro onschuldig is, onschuldig hier is gekomen. En dat hij gestraft wordt. En waarvoor? Omdat we misschien anders nog 70 kinderen binnen moeten laten. Okay. Ik begrijp het niet. Dankjewel, Hannes Minnaar. Ook bedankt. En Peter Verraag, hartelijk dank voor jullie komst. Ontwijkgedrag. Ik heb, de meeste, de, ik heb heel veel straten gezien om maar te zorgen dat ik niet bij de reanimatie kwam. En me heel veel ziek gemeld tijdens de noodhulp. Omdat ik dacht, van nou als ik geen noodhulp draai, dan krijg ik ook geen reanimaties. En als ik dan een gewone dienst draaide, ja, dan voelde ik me gewoon de rik die ik moest zijn. Ja, als politieagent kan het werk er behoorlijk in hakken. Hoe wordt daarmee omgegaan? Luistert u zo meteen na drieën naar een reportage daarover. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 Woensdag worden er echte besluiten genomen. Of het wordt woensdag een enorm kippenhok. We zien elkaar uh, ongetwijfeld woensdag. Italië brengt de euro in gevaar. En het is wel echt hoogspanning hier. Berlusconi die moet nu echt gaan doen wat hij al heeft beloofd. De onderhandelingen die lopen stroef. Dan wordt het onvoorspelbaar wat er gebeuren gaat. Probleem Griekenland moet nu eens een keertje worden opgelost. De ministers van Financiën van de Europese Unie vergaderen niet. Een agendafoutje voor ministers van Financiën. Het blijft een raar verhaal. Het doen denk ik neem steeds grotere vormen aan. Maar daar doet u niet aan mee, hè? We zitten elkaar aan. In kan een crisis laten praten. En dat moet je dus niet doen. Eén ding is duidelijk, het eindspel, dat is aan de gang. Zodat het dan eindelijk echt de moeder tegen eurotoppen gaat worden. Alweer. Nou en hopelijk tot conclusies leiden. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wat een prachtige tekening, jongen. Ja, dit is uh, ons huis en dat is uh, de hond. Hier is papa Grasmaaien...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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildehanse.nl. Dit is Radio 1.